De Liberus Literatuurprijs voor de beste oorspronkelijke Nederlandstalige literaire roman... gaat dit jaar naar Wormaan van Marike Heitman. Dat maakt de juryvoorzitter Abutale bekend in Nieuwzuur. Wormaan gaat over een zaadveredelaar en over een androgyne vrouw uit de begintijd van de landbouw. De jury roemt Heitman vanwege haar grote intellect, literair meesterschap... en de moed om niet te kiezen voor een conventionele vertelling. Ze wint 50.000 euro... Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken pleit voor versterking van de snelle interventiemacht die wordt voor opgericht. Als er meer geld nodig is voor militaire hulp van de EU aan andere landen, dan moet dat er komen. Hoekstra zei dat in Maastricht bij de viering van Europa Dag om stil te staan bij de aankondiging van de voorlopen van de Europese Unie. Hoekstra zei dat Europa zijn eigen continent moet kunnen verdedigen en niet langer moet meeliften met de Amerikanen.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 En dan het weer. Vannacht is het helder. De minimumtemperatuur is ongeveer 12 graden. Morgen overdag wolkenvelden met af en toe zon. Er staat vrij veel wind. Het wordt 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Nergens anders hoort u de muziek zo hard. Maar wel bij Play It Loud op ZFM Zandvoort. Well, mama told me. When I was young, said sit beside me, my only son, and listen closely to what I say. And if you do this, it'll help you some sunny day. I it. Take your time Don't live too fast Troubles will come And they will pass You'll find a warm arm And you'll find love And don't forget that There is a someone Oh you lost from the rich man's gold all that you need now is in your soul and you can do this oh baby if you try I, I, all that I want from you my son is to be Welkom terug bij het tweede uur van Play It Loud, waar ik nog veel meer heerlijke hard rock en metal muziek ga draaien in het moederdagthema. Ook al was het afgelopen zondag natuurlijk moederdag, zet ik ook vanavond de moeders nog even in het zonnetje met mijn muziekkeuze. Je hoorde de Lynyrd Skynyrd cover Simple Man, uitgevoerd door de rockband Shinedown in een akoestische versie. Heerlijk. Het nummer vertelt het verhaal over het advies dat is gegeven door de moeder van de verteller in het nummer. Het nummer staat op de 2004 heruitgave van het debuutalbum Leave a Whisper. En dan heb ik alweer een blokje glam metal klaarstaan uit de jaren 80. Ik hou ervan. Uh, we beginnen met Quiet Riot, die het nummer Mama We're All Crazy Now gecoverd heeft van de glam rock band Slate. Zij hadden daarmee een hit in 1972 en Quiet Riot dus in 1984. Origineel zou het nummer uh, my, my We're All Crazy Now hebben geheten. Maar werd veranderd door Slade's manager Chess Chandler. En de verkeerde spelling werd het handelsmerk voor de band voordat de Prince hetzelfde ging doen. Poison Boysen met Your Mama Don't Dance. Wat ook weer een cover was van Kenny Loggins en Messina... die het nummer ook als hit hadden in 1972. Het is een hommage aan de rebellische tienernummers uit de jaren 50. Het gaat over een kind wiens ouders nogal conservatief zijn... en hem een tijdslimiet van 10 uur hebben gegeven om uiterlijk thuis te komen. Op een avond zit hij samen met zijn date bij een drive-in bioscoop geparkeerd... tot hij bezoek krijgt van een agent die hem inrekent. Daardoor is hij gedoemd op tijd thuis te zijn en dat terwijl iedereen het gezellig heeft en lol maakt. Allemaal dankzij zijn ouders die moeilijk deden. In dit geval staat don't dance voor don't allow. We blijven nog even in de jaren 80 met de volgende artiesten. Extreme werd natuurlijk bekend met een grote hit More Than Words in de jaren 90. In 1989 kwam de band met hun titeloze debuutalbum uit met daarop hitjes als Play with Me, Kid Ego, Little Girls en het nummer Matha. Don't wanna go to school today. Die ik nu dus ga draaien. De titel zegt eigenlijk al genoeg waar het nummer over gaat, dus we gaan er lekker naar luisteren. Mother song arrest. Lita Ford, die eind jaren zeventig furoren maakte als gitarist van de punkrockgroep The Runaways. Bekend natuurlijk van het nummer Sherry Bomb. Samen met onder andere Joan Jett, die later bekend werd met haar band The Black Hearts. Van het album Living Like A Runaway uit 2012 hoorde je het nummer Mother, dat geschreven is voor haar twee zonen Rocco en James, die ze heeft met haar tweede man Jim Gillette. Helaas is ze vervreemd van haar eigen kinderen, doordat ze bij haar ex-man gingen wonen na de scheiding. In het nummer zingt ze over hoeveel ze van ...van ze houdt en dat ze nooit had gewild... ...dat ze van ze gescheiden werd. Dat lijkt me voor een moeder het ergste wat je maar kunt overkomen. Maar ja, dat gebeurt helaas ook heel vaak. Een prachtig nummer van deze rockvrouw. We blijven nog één nummer in de jaren tachtig... ...met de Deense band King Diamond... ...met zanger Kim bendix Petersen, ...bekend van de beschilderde gezicht... ...en de iconische hoed, hoed. Hij begon ooit met de band Merciful Fate... ...in 1981 en na verschillende keren... ...met de band gestopt te zijn... ...keerde hij toch steeds weer terug... En sinds 2019 is hij daarmee weer actief. In 1988 kwam uh, zijn derde album Them uit... en is daarmee de eerste van twee conceptalbums... over zijn geesteszieke moeder, of grootmoeder in dit geval... die een eigen fantasie heeft ontwikkeld... in de psychiatrische inrichting waarin zij zit... en hoe hij haar via haar ook een schrijnende afdaling van waanzin vervalt... en ook stemmen hoort in het Huis van Amon... dat de theepot, uh, de theepot voorstelt en voor de luisteraar bekend als Them. In de nummer Mothers Getting Weaker zingt hij over de gezondheid van haar... dat ziender ogen achteruit gaat. Uiteindelijk maakt hij een eind aan haar leven. Voor het hele verhaal moet je zeker naar dit album luisteren. Kingdom dus met Mothers Getting Weaker. five finger death punch Sean slid up king diamond met mama said knock you out even angel cover van rapper LL Cool J, die in 1999, euh, 1990 sorry, een hitje daarmee had. Het gaat over hoe je in de top blijft van de rapwereld. Met rapper Tech 9 bedacht de band deze cover te maken als middelfinger... naar degene die het niet waarderen dat metalbands rapmuziek maken. Vroeger werd het natuurlijk wel veel gedaan door bands als Korn en Limbiskit. En was het een norm, maar tegenwoordig is het uh, eigenlijk taboe. Juist nu uh, zag uh, Five Finger Death Punch reden genoeg de taboe te doorbreken met dit nummer. L.O. Cool J vertelde dat hij op de titel van het nummer kwam toen hij worstelde met het schrijven daarvan. En dankzij zijn oma, die dat ook dus doorhad, hem uiteindelijk een simpel advies gaf. Met de woorden knock them out. Moeders hebben het soms ook niet bepaald gemakkelijk. Ze hebben behoorlijk wat te stellen met hun rebelse kroost. Vooral als ze niet willen luisteren. Soms zou je ze achter het behang willen plakken, maar toch houd je voorwaardelijk van ze. De punkband Social Distortion had een album uitgebracht toepasselijk getiteld Mommies Lil. Monster, waarin al duidelijk wordt vermeld wat voor kind ze op de wereld heeft gebracht. Een rebelse punker die doet waar hij zin in heeft: het drinken van alcohol, werkeloos zijn en geen ambitie hebben, maar gewoon herrie schoppen en regeltjes aan zijn laarslappen. Gewoon lekker een punker zijn. Social Distortion hoorde je Godsmack met Mama, afkomstig van het album Four uit 2006. Het is een soort van eerbetoon van zanger Sully Erna voor zijn moeder die hem op het juiste pad hielp toen hij het niet zo makkelijke jongen was in zijn jeugdige jaren. Hij had diverse malen hulp van zijn moeder nodig om hem door de moeilijke periodes heen te helpen en tot de man die hij nu is geworden. Wat moeten we toch zonder onze moeder? De volgende heerlijke eigenzinnige band Primus staat altijd gerand voor een lekker potje absurde muziek. Met het nummer Mama Didn't Raise No Fool nemen ze de idioten van tegenwoordig op de hak... die volgens hen modern, trendy, maar vooral stom zijn. Wees gewoon jezelf, dan ben je al gek genoeg is de boodschap volgens Les Claypool. Mama heeft tenslotte geen halve zol opgevoed. Hoorde je My Chemical Romance met het geweldige Mama? Aan het begin hoor je explosies op de achtergrond dat meteen duidelijk maakt dat het nummer over een soldaat gaat in de oorlog. Hij stuurt brieven naar zijn moeder en communiceert zo met haar. Maar hij schaamt zich echter voor hem aan te, te horen aan de teksten. You ain't no son of mine for what you have done. They're gonna find a place for you. And just your, you mind your manners when you go. And when you go, don't return to me, my love. Ook de soldaat schaamt zich diep en is bang dat hij door zijn daden in de hel belandt als hij sterft. De moeder wordt hier vertolkt door actrice Liza Manelli. We vinden dit. Geweldig nummer op het album The Black uit 2006. En dan zijn we alweer aanbeland aan het einde van mijn programma. Deze voorlopige laatste uitzending van Play It Loud. Volgende week ben ik voor ruim drie weken met vakantie... en zal ik pas in de vierde week weer te horen zijn met een nieuwe uitzending. Tot die tijd kunnen jullie nog genieten van oude uitzendingen in de herhaling... Ik ga er vanavond knallen uit met de Britse mannen van Cradle of Filth... met hun extreme black metal epos Mother of Abominations. We vinden dit nummer op het album Nymphetamine uit 2004. En zanger Danny Filth zei het volgende over dit nummer... Een lied over de grote godin Cthulhu... en het ontwaken van haar duistere geest uit een eeuwenlange slaap... leidend tot de onvermijdelijke vernietiging van het menselijk bestaan. In werkelijkheid een vervolg op Midian's Cthulhu Dawn. Dit is een zeer brute track, razendsnel en compromisloos. Net als de great old man zelf... die alles voor haar wegvaagt in een kolossale vloedgolf van geweld... en duizendjarig bloedvergieten. Klinkt alsof Emperor uit de Nights site tijdperk. De vroege, snelle cradle ontmoet met extra trash. Bedankt voor het luisteren en tot 13 juni. Welterusten voor zo. En remember, stay metal. yeah Ea, Catulu, for Targan, Ea, Ea, Catulu, for Targan, Ea, Ea, Catulu, for Catulu.